12 uur. Levi van Eck met het nos journaal. Vleesfabrikant Offerman heeft nu alle vleeswaren teruggeroepen vanwege de Listeria-besmetting. Gisteravond werd door het bedrijf in Alsmeer al een groot deel van de verkochte vleeswaren teruggehaald. In totaal wordt nu 300.000 kilo vlees teruggeroepen. Door de besmetting zijn de afgelopen twee jaar drie mensen overleden en kregen vrouwen miskraam. Minister Bruins noemt de situatie bij het vleeswarenbedrijf ernstig.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 maar de politie had geen aanwijzing dat hij was geradicaliseerd en ging uit van moord. De man werd na zijn aanval door agenten doodgeschoten. De film Dirty God heeft op het Nederlands Filmfestival een gouden kalf gewonnen voor beste film. De film kreeg ook twee kalveren voor beste regie en beste muziek. De Engelstadige film van Sasha Polak gaat over een Britse vrouw die door haar ex wordt verminkt met zuur... Beste camera en beste vrouwelijke bijrol, beste actrice, werd Melody Klaver. Marcel Musters kreeg de prijs voor beste acteur. Het weer, vannacht opklaringen, lokaal kan wat mist ontstaan bij 2 tot 6 graden. Morgen periode met zon, vrijwel overal droog en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Five, four, three, two, one. Two. Check, check, check, check this out. No, the this out. Hey, you hey, can hey, hey. together again. moments right DJ you ready beatboxers you ready ja Getting moved and walking down Face just to hit it Move, move, move that body Yeah, we'll make a party With a B to the O To the B to the O Wanna rock your body Wanna rock your soul But I've never ever said I'll do it better She's on the top It's time to clever I got the feeling